Ik vind het dope, hoe ik het breng? Mijn blik is te groot, dus fucking heen Ik stress me niet met wat jij brengt Wat? He ik je van Ik vind het dope, hoe ik het breng? Mijn blik is te groot, dus fucking heen Ik stress me niet met wat jij brengt Wat? He kick je ik heb een kick van mijn eriksman en ik heb je de kanker. De bitches willen een nigger, ik geef pikken, bedankt Ik in mijn verwanten stampen, rippen de planken uh, Voorhoede ik mijn niks uh, fixen de flanken Fuck uh, die shit, uh, fuck die bitch uh, Je wil niet horen tot die slet op een motherfucking cockie zit uh, bitch. Bugs en Rex, we trekken voort, douwen door, doordouwers Voel die shit, spoel die uh, uh, shit terug, voel die shit Je hebt geen moer in te brengen, want je geld is vals Dus sta je smoel als je straks weer naar beneden uh, valt uh, Rex loegen, meest de meeste daden gaan gepaard uh, met deze uh, yeah, mate Breek je kaken, niet te haken, bittjes zuigen Hola, fiesta vanavond? vanavond bij ons, je ja. weet, bij ons. Bij ons thuis ja. Je vindt het ook hoe ik het drink maar Mijn klik is te groot, dus fucking eng Ik stress me niet met wat jij brengt Wat? Ik kick je fart Je vindt het ook hoe ik het drink Mijn klik is te groot, dus fucking eng Ik stress me niet met wat jij brengt Wat? Kick al, ik kick je fart ze Zij vindt het ook hoe spit Mensen Zeggen ze tight shit Ze noemen me naam omdat die shit net vuur Is We waren vader in de zaal Op de buren damn shit Racks and boats with some new shit Idiot in flex That's hoe mijn fucking doe bitch You know how we do this Body elke dag Sippen aan mijn RR met een brede lach Kijk naar Smaas, Maar de mooiste zit thuis Rappers willen dit, maar zitten vast Als voor de thuis, thuis man. Je bent dick voor de niet vast voor de thuis Vind het je vindt een doop hoe ik uitbreng, drink, mijn klik is te groot dus fucking eng. Ik stress me niet met wat jij brengt. wat he gives you Je vindt een doop hoe ik het drink, klik is te groot dus fucking eng. Ik stress me niet met wat jij brengt. wat? he gives you Je vindt een doop hoe ik uitbreng. drink, klik is te groot dus fucking eng. Ik stress me niet met wat jij brengt. What Kick, kick, funk, kick, kick, kick, kick, kick,